Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Automobilisten hoeven op lokale Duitse wegen waarschijnlijk toch geen tol te betalen. Volgens Duitse media is de regering gezwicht voor kritiek uit de grensstreek, Waar ze bang zijn dat buitenlanders niet meer in Duitsland komen winkelen als de tol wordt ingevoerd. Het plan zou nu zijn om vanaf 2016 alleen tol te heffen op snelwegen en grotere provinciale wegen. Nederland gaat 100 militairen leveren voor de nieuwe flitsmacht van de NAVO. Dat heeft minister Hennis van Defensie gezegd aan het begin van de tweedaagse NAVO-top in Wales. Er bestaat nu al een eenheid die binnen vijf dagen overal inzetbaar moet kunnen zijn. Maar de NAVO-lidstaten vinden dat niet snel genoeg. De militairen zijn vanaf volgend jaar inzetbaar. In Canada is een voortvluchtige Nederlandse tandarts opgepakt. Volgens Canadese media werd hij internationaal gezocht... nadat patiënten in Frankrijk klachten tegen hem hadden ingediend. De tandarts zou hun gebitten onherstelbaar hebben beschadigd. Zo zou hij gezonde tanden en kiezen hebben getrokken, de kaak van patiënten hebben gebroken en veel te veel geld hebben gevraagd voor zijn ingrepen. Opnieuw een fout bij de Belastingdienst van Amsterdam. De dienst is vergeten om aan bijna 4000 huishoudens te veel betaalde afvalstoffenheffing terug te betalen. Het gaat om een totaalbedrag van 430.000 euro. De Amsterdamse Belastingdienst heeft meer blunders begaan. Zo werd eind vorig jaar per ongeluk 188 miljoen euro overgemaakt naar een paar duizend minima. De horeca heeft een beter tweede kwartaal achter de rug. In april tot en met mei steeg de omzet 5,1 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, meldt het CBS. Vooral cafés, snackbars en hotels lijken te hebben geprofiteerd van het mooie weer in de lente en het WK. De omzet van restaurants bleef wat achter. Het weer nog. Vandaag volop zon. In het zuiden en zuidoosten mogelijk wat bewolking. Vanmiddag wordt het 22 tot 25 graden. Morgen nog wat warmer. Al komen er later op de dag wat meer wolken. En neemt de kans op een bui toe. Dit was VFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat één file en dat is op de NL van Leiden naar Bodegaven. Tussen Zoeterwouden, Wijport en Alfa aan de Rijn. Drie kilometer door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met nu zeven luncht. Ik ontmoette Aaltje op een bruiloft. Aaltje, ja. <lacht> Na heel lang aanschillend stapte ik op haar af en ik vroeg, mag ik deze Polonaise van u? <lacht> het mocht. Helaas bleek het nogal stijve bruiloft te zijn en er werd alleen maar stijl gedanst. Tot ik zag hoe heren elkaar aftikten en zo elkaars danspartner overnamen. Ik tikte net zoveel heren af dat ik een polonaise van dames bij elkaar. Had. <lacht> Na afloop landde ik naast Aaltje aan een grote tafel. Ik heb jou een keer aan de telefoon gehad, zeg Aaltje. Ja. Ja, je bent eigenlijk wel precies zoals ik mij jou door de telefoon had voorgesteld. Ja, ja. Wil je een pepermuntje? vroeg ik. Nee, dankje. je, haalt Wil je een uh, suikervrij kogel? Nee, dankje. Wil je een... vissiemensvriend? Uh, nee, Nee, dank je! Wil je dan misschien een doekje voor je mond? Aaltje ging recht voor me zitten. Ze keek me heel diep in de ogen en ze zei... Kus me. Ik deinsde achteruit. En die Aaltje had namelijk een Amsterdams accent en ikzelf een Twens. En ik was bang dat wanneer er zo zoende met iemand met een andere tong tongval... dat het er in de knoop zou raken. Altje wilde ook al gelijk met mij naar bed. Niet uit geilheid, zei ze nog, maar uit, uit verliefdheid. Nou, dan was ze wel boterverliefd. Ik vond dat we hem eerst moesten trouwen. En zo stonden we op een gegeven ogenblik als bruispaar voor het altaar. Altje. Aaltje, ik kan even rustig zijn in de kerk, ja. Aaltje, Aaltje, door deze ring. We verlaten van een kerk, werden we van alle kanten bekogen met witte rijst. Aaltje, kijk heel beteutig. Ik zeg, het is heel gewoon, hoor, om met witte rijst te gooien. Ja, zeg Aaltje, maar niet met gekookte. Die avond droeg ik Aaltje over de drempel van de bruisvieten. Ah, oh, de bruisvieten viel tegen. Ja, dat vind ik sneu. Ja, dat vind ik als zo sneu als de bruisvieten tegen. De enige romantische aankleding was een poster van Roger Moore. Hij ziet er fantastisch uit voor zo'n 60 jaar, zegt Aaltje. Ik zeg, oh, als ik 60 ben, dan zie ik er ook wel zo uit. Dan pas, zegt Aaltje. Kort na ons trouwens zijn Aaltje en ik uit elkaar gegaan. We hebben ons daarna gedoest en aangekleed. <lacht> en wij deden gelijk ons beklacht. Wij deden gelijk ons bij de receptie. Wij dachten dat er video zou zijn in de bruidsfieten, maar we hebben niks gezien. Nee, lachte personeel, maar wij wel. <lacht> We zijn toen maar gelijk naar Almelo gegaan, waar we een leuk huisje hadden gekocht. Wij wonen er graag in Almelo. Ja, maar ik weet natuurlijk niet in de verre de ene artikel 12 minder de andere nog een beetje kent. Maar ik zal u, ik zal u voor alle zekerheid een beeld geven van Almelo. Almelo, dubbele punt. Als morgens vroeg de zon opkomt en een leeuwrik begroet. Die hoog in de lucht het land vol bezinkt. Dat vrolijk lachend aan het werk slaat. Terwijl de ruisende waterval het dal voedt... waarin erinnetjes in hun kleurige klededrachten de geurigste kruiden zoeken voor ravenmaal, dan ligt 1200 kilometer verder op de stad Almelo. <lacht> nee, wij, wij wonen er graag. Wij wonen ook in een hele gunstige buurt. Maar alles bij de hand. Het riaag, het jak, het afkissen... <lacht> We kwamen helemaal nieuw in de straat. En om een beetje contact te zoeken met de buurt ben ik gaan exhibitioneren. Iedere avond ging ik met mijn regenjas op pad. De buurt reageerde geschokt. Maar het gekke is dat de exhibitionist dat juist plezierig vindt. Na een uitzending van rondom tien reageerde de buurt in één keer heel begripvol. Ja, toen dacht ik wel bij mezelf, waar doe ik het eigenlijk nog voor? Herinnert de zich in deze. I see that girl go walking by I know a boy shouldn't cry. Here it comes again that feeling here it comes again when I see her look into his eyes. Again op volgende tijd van You've Got Your Troubles. En daarvoor natuurlijk Herman Vinkers met zijn fantastische conferentie over Aaltje. Dit <middels> is Twin Forks. Nieuwe single weer. Cross My Mind. Ja, you de know, vrijwilligers zijn niks. Eh, hebben ze ik nou? De vrijwilligerspacketuren van de week. Sorry hoor. Zo heet die jingle? Dat hoef ik niet te vertellen. Vrijwilligerspacketuren van de week. Hierna.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 Het liet dat hij uh, cross my mind. Ik kan natuurlijk wel blijven zingen in die shower. <laughs> is toch leuk in de douche zingen? Ja, maar we kunnen Hella niet te lang laten wachten. Dus dat he, is waar. het plaatje komt wel weer een keer tevoorschijn. Want dit moest gebeuren, maar we hadden Hella nog niet aan de telefoon. Ja, dat gaat. Kan wel eens fout gaan doen. Ja, ja, ja. Maar, uh... maar. het komt allemaal goed. Hoor maar. CFM Lunch presenteert in samenwerking met vrijwilligersinformatie.zandvoort... Zandvoort. De Vrijwilligersvacature van de Week. Heeft u interesse in deze vacature? Neem dan contact op met vrijwilligersinformatie. Zandvoort. Telefoon 023 574 0335 of reageer via www.vip-Zandvoort.nl. Ja, we hebben aan de telefoon Hella, Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het ermee? Ja, goed, goed, ja? goed. Ja? ja. Sorry goed. dat ik niet achter het bureau zat. Nee, nou ja, god, dat maakt toch niet uit, joh. Wij zijn zo flexibel, Hella, dat weet ja. je niet. Half hoe makkelijk dat allemaal gaat. Um, maar je bent er nu wel, en dat is belangrijk. En Dolly gaat even met je praten. Ja, oh, okay. gezellig, hè, ja, gezellig hè? He, oh, gezellig hè? <laughs> een welkom in de uitzending Hella. Dank je. Hella, je hebt weer een hele leuke vacature voor ons deze week, heb ik begrepen. Vertel! Ja, deze week zijn we ook, deze periode zijn we bij Pluspunt. Op zoek naar uh, Bali-medewerkers. Mensen die het leuk vinden om het eerste aanspreekpunt te zijn uh, in het gebouw van Ook Zandvoort, bij, bij Pluspunt uh, op de Flemmingstraat. Uh, nou ja, dan ben je eerste aanspreekpunt voor bezoekers, cursisten, vrijwilligers, docenten. Ja, en, en, en uh, wat moet je daar allemaal voor kunnen? Want ik neem aan dat je over bepaalde vaardigheden moet beschikken. Ja, het is, het is wel, uh, een beetje computervaardigheden is wel fijn, uh, moet ja. je wel hebben. Hoeft niet heel uh, uitmuntend, maar uh, je moet bijvoorbeeld wel kennis hebben van Outlook, ja. van e-mailen. E want er komen natuurlijk veel telefoontjes binnen, mensen aan de balie. Ja. Die, uh, die, ja, die moet je dan, niet iedereen is altijd in huis. Dus dan is het fijn dat je mensen dan intern een e-mail stuurt van, uh, kun je mevrouw Tenkade terugbellen? Of ja, nou. is even zo'n memo je, ja. uh, af te laten, en, uh, ja. En ja, je moet de telefoon kunnen beheersen. Ja. Uh, ja, je moet kunnen doorvragen, want soms bellen mensen en dan uh, kun je zelf ook antwoord geven. Ja. Nou, klantvriendelijk en een visitekaartje willen zijn, collegiaal en een, uh, ja, een beetje een actieve houding. Ja. Nou, en voor, voor hoeveel, om hoeveel uur gaat het? Nou, minimaal vier uur in de week, dus één ja? dagdeel en, en meer mag ook. Prima. En, dus twee dagdelen mag ook. En het is een beetje Bali-medewerker uh, plusdienst. Want uh, bij de Bali zit natuurlijk ook de plusdienst. Hè? Ja. Dat is de, de dienst die je kan bellen als je een... Uh, ja, voor ouderen, senioren, die uh, met de belbus mee willen. Ja. Of ja, die een vrijwilliger zoeken om het grofvuil buiten te zetten. Of een vrijwilliger zoeken die een boom kan snoeien... of hun dakgoot kan repareren. Of om te begeleiden, ja. geloof ik, hè? Naar nou, ja, een die, ziekenhuis of iets dergelijks. Ja, precies en ja. die bellen dan met de plusdienst. Ja. En, uh, en dan is het uh, uh, dat je de aanvraag matcht ja. met, uh, met een van onze 250 vrijwilligers die zich ja. daarvoor opgeven. En uh, het is fijn als iemand bij de Bali ook daar een beetje... Wat op de hoogte is. Ja, nou ja, ook, ook een kom... beetje werk kan doen. Dus dat oh, we dat okay. kunnen combineren. Ja, ja prima. Ik en neem moet... aan dat ze wel goed ingewerkt worden natuurlijk ja, ja, ja. Ja, daarom. ja dus dat wordt toch begeleid. Goed. Ja, dat Het gaat komt ook wel langzaam goed. en uh, het is natuurlijk een, een grote organisatie, dus uh, ja. veel informatie op je af. En dat mag ook best wel een tijdje duren. Ja, zo is het. Zeg, en hoe kan iemand die geïnteresseerd is uh, contact opnemen? Uh, dat is met Annemie Kastien. Ja. Bij Plus.Zandvoort. Ja. Dat is uh, 5740330. Mooi. Of nou. een e-mail sturen naar uh, a.kastien. Maar dat kan ook op de VIP-site kun je het e-mailadres... Uh, ja. e dat is makkelijk. Is het. En we zullen ja. dat straks even op de, op de website ja. zetten. Wij zetten het Vip ook op de site van Zandvoort Lunch inderdaad. Ja, leuk. Ja. Bij VIP staat die, uh, staat die ook. Ja, Oké. Okay. prima. Nou, ik hoop dat jullie heel snel aanmeldingen krijgen. En... Uh, dat, dat de mensen zich bij jullie weer thuis gaan voelen en leuk aan de slag kunnen. Ja. ja, je komt in een gezellig team en je bent echt veel onder de mensen dan bij de balie. Dus dat, uh, dat is... waar, daar ja, moet je wel van team. houden. Je moet niet verlegen ja. zijn natuurlijk. Maar <laughs> nou, je mag wel een beetje verlegen zijn hoor. Ja, maar niet dat je wegkruipt onder je bureau natuurlijk. <laughs> nee, Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, oké. Okay. Het komt vast en zeker goed. Wij gaan het ook plaatsen op de site... En uh, ik wens je heel veel succes verder, Hella. Oké, okay, hartelijk ja, bedankt. Goed, okay. bedankt voor dit gesprek. <laughs> Daag, dag. Hella. De. Joep, dag. a cuando sé que ...Dolores. En natuurlijk voor uh, A.J. Vos... Hè, ...die nog steeds in Spanje zit. Wat een geluksvogel nog allemaal. gaan oh, maar naar Spanje. Ik kom niet verder dan Zandvoet. Maar goed, het waren de Gypsy Kings... ...en het de, heet de, de Bamboleo. Elvis. Elvis would up done the region news you so Keep flowing. The desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, they'll never look back and think you're so. Think you're so lonely, baby. Well, there's so lonely. Well, they're so lonely they could die. He'll be lonely. He'll be so lonely. Zie FM voor Zandvoort en de regio. Hier is het regionieuws met Dolly ten Pierik. Ja, dames en heren. Hier volgt dan een update van het regionale nieuws van 4 september. De heeft de afgelopen nacht op de Richard Holkade in Haarlem een man aangehouden. omdat hij wapens en drugs in zijn auto vervoerde. Het gaat om een lid van de motorclub Trailer Trash Travelers. De man viel surveillerende agenten op omdat hij heel langzaam door de straat reed. Toen ze de man aanhielden en zijn auto controleerden, vonden de agenten een bijl en een zak met hennenplanten. De man is aangehouden en de auto is voor verder onderzoek in beslag genomen. De politie in Zandvoort heeft woensdagavond, gisteravond, dus twee mannen aangehouden... die kort daarvoor van twee auto's de spiegels hadden afgebroken. Rijkagent Henk Luske twittert dat de aanhoudingen konden worden verricht... dankzij een alerte getuige die een goed signalement doorgaf. Veel provinciale wegen zijn onveilig. En om er bij de provincie op aan te dringen de wegen veiliger te maken... lanceerde de ANWB vandaag een website waarop burgers kunnen aangeven... wat in hun ogen de gevaarlijkste provinciale wegen zijn. GELACH. Vooralsnog voeren de N201 en de N506 de ranglijst aan. Van alle dodelijke verkeersongelukken gebeurt 20% op dit soort, zo, soort zogeheten N-wegen... En dat terwijl maar 6% van alle wegen in Nederland een provinciale weg is. Volgens Marianne Dwarshuis van de ANWB gebeuren er veel ongelukken op provinciale wegen... omdat de maximumsnelheid niet in verhouding staat tot de inrichting van de wegen. Omdat de ANWB de provincie graag zoveel mogelijk informatie aan de provincie wil geven... is het belangrijk om ook te vermelden waarom het in jouw ogen een gevaarlijke weg is. Tot nog toe hebben de meeste mensen de N201 van Zandvoort naar Hilversum... en de N506 van Horen naar Enkhuizen genomineerd voor verbetering. Mocht u ook een keuze door willen geven... dan kunt u dat doen via de website www.anwbveiligewegen.nl En nou, oh, okay. dan vraag ik me af, welke weg is dat dan? Zandvoort-Hilversum? Ja... Ja, dat gaan we, gaan we ga ik je straks even laten zien. Je kan okay. helemaal van Zandvoort helemaal naar Hilversum komen. Oh. Ja. Maar uh, of dat dan in 201 steeds maar blijft, dat vraag ik me ook eigenlijk af. Ja, maar dat goed. vraag ik me ook af, hoor. Ja, oké. Okay. Dat, do ja. dat doet me do doe do denken aan, aan file van André van Duin. Ja, De, de snelweg Groningen-Maastricht. Ja, ja, ja, ja, ja, leuk. Ja, nee, het schijnt, uh, het schijnt te kunnen. Ze hebben het uh, vermeld. Oké. Okay. Dus... We gaan er maar vanuit. In ieder geval gaat het daarom als u uh, vindt dat er een provinciale weg... die echt te gevaarlijk is en verbeterd zou moeten worden... dat u dat dus uh, kunt aangeven op de speciale website van de ANWB. www.anwbveiligewegen.nl Dan gaan we naar het volgende onderwerp. De oudere partij Zandvoort stelt vragen aan het college van burgemeester en wethouders... over de jaarlijkse kermis de, op de Boulevard, de van en omgeving... De bewoners ervaren daar veel overlast van. In een brief aan de bewoners had het college laten blijken... dat de kermis volgend jaar weer op die plaats zal worden gehouden. Door een aangepaste opstelling en betere afspraken over het geluid... zal de overlast worden beperkt. OPZ vraagt het college nu onder meer... Wat is er na de eerste kermis op het Badhuisplein en de boulevard de Vafoosje gedaan... met de uitkomsten van de door de bewoners geïnitieerde enquête... waaruit bleek dat ruim 80% van de bewoners tegen voortzetting was... van het evenement op dezelfde locatie. Wat een lange zin. politie meldt dat een 26-jarige Amsterdammer, een man, werd, woensdag dood werd gevonden in een auto op een parkeerplaats aan het Poïssische Hof. Het slachtoffer zat op de bijrijderstoel van de auto die geparkeerd stond in de straat daar. Volgens getuigen zou hij een gat in zijn hoofd hebben. En volgens het parool was de man betrokken bij de reeks liquidaties die de afgelopen maanden enkele Amsterdamse criminelen het leven hebben gekost. Omwonenden zijn omgelucht, opgelucht dat er geen weerloze slachtoffers zijn gevallen. De jeugdsportpas staat weer op het punt te beginnen. In blok 1, dat is september-oktober... worden zowel voor kinderen als ouders de oudere sportpas leuke sporten aangeboden. In vier lessen kan er worden kennisgemaakt met een sport... De JSP, zoals we de jeugdsportpas noemen, gaat op vrijdag 12 september van start... met een sportieve speurtocht langs sportveldjes in Zandvoort. Zo wordt het buitenspelen gestimuleerd. Bij de jeugdsportpas gaat het erom dat de kinderen uit groep 3 tot en met 8... met een zo diverse mogelijke sportaanbod kennis maken... zodat zij nu of op een later moment een goede sportkeuze kunnen maken... Door het kiezen van de sport die het best bij hen past, zullen zij langer plezier beleven aan sporten. Mochten ze toch willen wisselen van sport, dan hebben zij genoeg ervaringen opgedaan om een goede keuze te maken. Speciaal voor ouders die in beweging willen komen is er dit jaar een oudersportpas. In blok 1 kunnen kinderen zich opgeven voor zeilen, hip-hop, streetdance, basketbal en een sportieve speurtocht door Zandvoort. Voor volwassenen wordt jazzdance en hockey voor moeders aangeboden. Inschrijven kan via de JSP-website, te vinden via www.sportserviceheemstedenzandvoort.nl en per strookje bij de docenten lichamelijke opvoeding op de scholen. Inschrijven kan nog tot 9 september. Op de site is ook meer informatie over de sporten te vinden, evenals het complete JSP-rooster. De afgelopen dagen gaan er berichten rond dat de artusklas, de kleinste dierentuin van Nederland in Haarlem, bijna failliet zou zijn door gebrek aan onderhoud van de SRO. Hoewel de organisatie van de Artersklas bezig is om ervoor te zorgen dat SRO zich aan zijn onderhoudsafspraken houdt... is Artersklas hierdoor voor haar voortbestaan niet in gevaar. In 2009 heeft de gemeente het beheer overgedragen aan de SRO... en betaalt de Artersklas sindsdien ook de huur aan de SRO. De problemen zijn door de heer Frank Visser van de ChristenUnie naar voren gebracht... tijdens een commissievergadering van de gemeente Haarlem. Er wordt nu onderzocht wat de afspraken tussen de drie partijen zijn. En ze wachten momenteel nog af op wat er komen gaat. En tot zover het regionale nieuws. Gaan we open naar het weer. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De zon schijnt volop vandaag. Googuit vormen zich enkele platte stapelwolkjes. De temperatuur stijgt naar maximaal 23 graden en de wind waait zwak tot matig uit het oosten tot noordoosten. In de nacht naar vrijdag is er nog weinig bewolking en het koelt af naar 14 graden. Vrijdag begint met zonneschijn. Later komen er meer wolken en in de loop van de middag en vrijdagavond kan een enkele regen- of onweersbij ontstaan. De temperatuur stijgt naar 24 graden en de wind waait matig uit het oosten. In het weekeinde duidelijk lagere maxima. Zondag 18 tot 19 graden. Minder zonnig en kans op een enkele bui. En dat was dit het weer. Dat was het weer. Zie het en Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Groes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht-Den-Helder staat een file van 23 kilometer. File Ik zit weer in een file Wel zo'n duizend wielen Netjes op een rij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 het gauw voorbij zal zijn In de verte rijdt een trein Vliegens naar huis Vielen Oh jongens, wat een vielen. Wel meer dan duizend vielen staan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 André van Duin, maar eventjes in aanhaken op dat van die uh, provinciale wegen. Nou, uh, ik weet er ook nog wel een, hoor. Gaan we naar de weg van Uitgeest naar Castricum. Is een heerlijke weg. Zie je, dat. De Worker. Zet was het en niet, is top natuurlijk, dus dat is heel wat anders. Daar nou weer op kom. Wel dronken geweest zijn? Oh nee, dat gebeurt vanavond. Ja. Heemskerkse volksfeesten. Nou, het zal wat worden. Op dit moment uh, start zo'n beetje de korte baandraverij in Heemskerk, dames en heren. Dus als je nog paarden wil zien draven, moet ik met een rotgang naar Heemskerk gaan. Maak daar oh. aan, Daar staat op dit moment de korte baan vrij. Het is van alles best wel een feestje daar. Fischer zet dus en de nummer heet The Worker. Woe, woe, woe. Yes, oké, okay, nou prima. Erin ja, de toezicht. The Secret of Your No, so you- Bill you took two days Om Bart te Plaag, hoor. Bart hiernaast bij die zegt... ik heb zo'n hekel aan deze plaat. <laughs> Hij ziet ook helemaal rood. Ja. Het <laughs> is, is gelijk een mooi item. Een mooi item voor het uh, programma. Yes. De meest gehate plaat ever. Ja. Yeah. Oh, ik vind wel genoeg. Ik <laughs> vind zelf ook niks. ik <laughs> nah, kan hem niet blijven. We're pretty looking Tell you people they were the devil's children. Bonnie and Clyde began their evil doing one lazy afternoon down Savannah way. They robbed a store. And made the graduation into the banking business. Reach for the sky, sweet talking pride would holler. Got to be public enemy number one Running and hiding from every American lawman's gun They used to laugh about dying But deep inside them they knew The pretty soon they'd be lying Beneath the ground together pushing up there's just to welcome the sun and the moon You're chasing a deadly ambush When Bonnie and Clyde came walking in the sunshine A half a dozen carbines opened up Ja, dat is alweer de laatste platen voor vandaag. Hè? Nou, wat jammer. Dit. Ja, ik had nog een hele mooie klaasdag, maar ja, ja. dan moet ik hem halverwege afbreken. en vind ik zonde. Hè? Dat gaan we niet doen, natuurlijk. Kun je hem beter bewaren voor een andere keer? Ja, toch? Ja. Voor Zo is het. En uh, goed, nou, dit was hem uh, voor vandaag. Uh, we hopen dat u het een klein beetje naar de zin gehad heeft. Wij wel om het weer voor u te maken vandaag. Met uh, CFM's. Mo morgen zijn we er weer. Vanaf 12 uur. Natuurlijk morgen op vrijdag. En dan met uh, de weekendagenda. En natuurlijk weer een nieuwe 3 in 1. Die gaan we dus voortaan elke keer. Uh, in ieder geval als ik er ben. Uh, ...gaan we dat doen, drie in eentje Het oude drie in eentje Dus u mag hem insturen als u dat leuk vindt. Drie platen van één artiest. En op, of, of drie platen met één en hetzelfde onderwerp. Dat mag natuurlijk ook. Stuur uw suggesties maar naar ons toe. Uh, dat kan via Facebook natuurlijk. Uh, op onze pagina zie je uh, Zandvoort Luncht. En uh, ja, u kunt ook als u vriend van mij of van Dolly of van Angela bent... ...gewoon uh, daar uw suggestie achterlaten dat mag allemaal. En we zenden hem gegarandeerd uit. Morgen hebben we er eentje. En die is van Rob Smit van uh, Café Tiener in de Zandvoort. En dat is een hele lange. Ik heb al gekeken, die duurt minstens 17 minuten. Hahaha. <laughs> lange. To wat toegeeft hij? Oh ja, je moet hem maar van houden. Nou, het zijn wel drie te gekke nummers, dat wel. Nou, nou maar ik ga nog dus niet. Dus luisteren. Nee, ik ga nog niet vertellen Nee, moet je nee, niet doen. Nee, gewoon allemaal luisteren. Ja, gewoon luisteren morgen. Ja. En uh, u weet het, democratie ten top je ZFM. Dus u kunt gewoon beslissen, u kunt gewoon meedoen. Doe mee aan het 3-in-1-tje. Ja. En als, u, uh, als die van u wordt uitgezonden, dames en heren, is er de prijs aan verbonden. Ook dat nog hier. Ja, ja, is er de prijs aan verbonden. Oh, oh, vertel. vertel. Mag u namelijk aan de zaterdagmiddag, of op, op zaterdagmiddag, elke zaterdagmiddag. Geel naar Vroom en man in dan mag u de hele middag gratis met een neer. Ja, eh. ja, ja, kijk. Dat zijn nog eens prijzen. <tie> dat zijn nog eens prijzen. Hè? Ja, ja. ja. Denk niet te min over onze omroep. Nee, we nee. geven ze weg hoor. Ja, ja. ja. ja. We hebben ook eh, nog in de in een geheel onverzorgde voetreis naar Rome. Dan gaan we ook nog. Ja, ja, ja, ja. Of Die gratis... heeft wel een baak hoor. Even. Of, uh, of een gratis vulling voor je lucht. De luchtwet, Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou, je maakt wel weer een heleboel mensen blij hoor. U kan ook een vierganger diner winnen met Dolly en dan moet u betalen. Ja, dank u wel. Leuk zijn wij, ja. Ja. Nou, dit was hem, dames en heren. Tot morgen. Morgen ben ik er weer. Straks zometeen matchbox met Bart van der Meer. En daarna Hans was er natuurlijk met uh, de Muziek Boulevard Live. Of hoe heet dat? Toch Amateur? dat weet ik allemaal niet meer. Ja, en Hans blijft vandaag een uur langer speciaal voor de zwemvierdaagse. Tussen zes en zeven gaan we verslag doen. Ja. Nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga een broodje eten. De man zal. Eet ze nou.